Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Tilburgse vrouw die keer op keer dreigmailtjes stuurt, krijgt geen TBS. De vrouw van 36 heeft een celstraf van een jaar uitgezeten voor het veelvuldig bedreigen van Geert Wilders. Daarna liet ze zich vrijwillig behandelen voor waanstoornissen. Maar tijdens die behandeling stuurde ze dreigmails aan de rechtercommissaris in Breda. Het OM eiste daarop TBS met dwangverpleging. Maar de rechter wil dat de vrouw zich opnieuw vrijwillig laat behandelen. Oliemaatschappij BP heeft voor het eerst in 18 jaar een verlies geleden. Het verlies in het tweede kwartaal was 17 miljard dollar. Dat komt vooral door de oprichting van het fonds van 32 miljard dollar... waarmee BP de schade van de olieramp in de Golf van Mexico wil betalen. Het Britse bedrijf heeft verder het vertrek bevestigd van topman Hayward. Hij wordt opgevolgd door een Amerikaan. Het vertrouwen van Nederlandse bedrijven in het economisch herstel is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni nam het producentenvertrouwen al af en ook deze maand zijn de ondernemers pessimistischer geworden, omdat ze minder orders binnenhalen. Uitzondering is volgens het CBS de uitzendbranche, die verwacht dat meer bedrijven tijdelijk personeel willen inhuren. Aardappels en friet worden waarschijnlijk duurder. De oogst zal in september tegenvallen doordat het weer nogal tegenzat, zegt de Nederlandse aardappelorganisatie. Door de strenge winter konden de aardappels pas laat worden gepoot en ook de hitte van de afgelopen weken was niet bevorderlijk voor de groei. In het oosten van Zuid-Afrika is een tijger tijdens een rit naar de dierenarts ontsnapt. De anderhalf jaar oude tijger is eigendom van een vrouw die het dier illegaal als huisdier houdt. Volgens de eigenares doet haar tijger niemand kwaad als hij maar goed te eten krijgt. Maar volgens de lokale autoriteiten die een zoektocht zijn begonnen... is het levensgevaarlijk om de tijger te benaderen. Het weer. In het westen vrij veel bewolking. In het oosten zon. Het is 22 tot 25 graden. Vanmiddag meer bewolking en tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen.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 De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. She is headed for Still the same old board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 Nergens meer kan dus gaan waar iemand weer. is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 dan Kim jong voort en jij bent erbij We're the only ones that are around. We're the only ones that are around this Babylon.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 Second is a lifetime. And every minute more brings you closer to God.